Goedenacht en welkom bij Nooit meer slapen. Willem Vogt gaat laat naar bed vanavond, want hij is hier. De acteur komt na een uh, vertellen over de telefilm Get Lost. Morgen te zien op televisie. Hij is uh, ook bekend van rollen in uh, de succesfilm Mace Case. En uh, Knie op een bed violen. En hij heeft ook uh, voorstellingen gemaakt over Jim Morrison en Sam Cooke. Documentairemaker Mark Smit vertelt over zijn favoriete scènes in de filmgeschiedenis. Maar we beginnen komend uur met B.F. Tomezen, Schrijver van boeken. Een aparte plek in zijn omvangrijke euro is weggelegd voor de oude boezemvriend J. Kessels, een delenlange novel. Kessels en de schrijver namen ons mee van Azië tot San Francisco... via de reeperbaan in Hamburg, terug naar Tilburg, Texas... en de plaatselijke snackbar al daar... waar de frituurspetter het verlangen van beide jongens aanwakkerde. Drank, vrouwen, countrymuziek en de Bundesliga. En nu neemt het personage in dit deel wraak op de schrijver... Een ontboezeming die vriendschap hard over gaat, die is al lang terzijde. Die is er niet meer. Mede door het schrijven over de vriendschap, is de vriendschap verbroken. Alleen de verhalen bleven maar komen. Ineens bedacht ik me toen dat Kessels misschien toch niet zo'n gekke plek inneemt in dat oeuvre van Tomese. Want daarin gaat het toch ook altijd over verlies, herinnering en het gevecht tegen alles dat al lang voorbij lijkt. P.F. Tomese, geboren in 1958. Hartelijk welkom. Ja, goedenavond. Wat is eigenlijk het moment dat je, dat je dat tegen jezelf zegt? van Die vriendschap is voorbij. We ja, zijn geen maatjes meer. Dat zei ik helemaal niet zelf. Dat ze, hij zei dat en hij zei het niet zozeer. Hij, hij deed het eigenlijk. Dus hij heeft het uitgemaakt? Ja, op een hele, ja, voor mij, uh, onbegrijpelijke manier. Zal maar zeggen. Hij uh, gooide de hoorn op de haak. En, uh, toen dacht ik, dat is een misverstand. En toen deed hij het weer. Toen dacht ik, uh, ik ga ze even wachten... Een weekje, twee weken. Gooi hij de hoorn weer erop. En uh, ja, toen dacht ik, uh, het zal wel over zijn. Je dacht, stik er maar in. Ja, nog ineens zo. Want ik had eerlijk gezegd wel, als schrijver heb je toch altijd... een vaag schuldgevoel over wat je anderen aandoet met je, met je openbaringen. En uh, Dus ik was altijd wel uh, redelijk gevoelig voor zijn uh, terughoudendheid met mijn uh, project. Dus, uh, maar ik had niet verwacht dat dat uh, na zoveel jaar... Ik denk dat het elkaar toch wel... Uh, vanaf 1980 kende, eh, na zoveel jaar, eh, bijna 40 jaar... dat het dan ineens eh, niet meer hoeft. Het is een wonderlijke geschiedenis. Als het meteen was gebeurd, dan, dan had iedereen er wel zich iets bij kunnen voorstellen. Je maakt een boek over iemand die in werkelijkheid bestaat. Je maakt er een personage van, dat wordt wilder en wilder. Het wordt misschien een karikatuur. Een stripfiguur zou je hem ook kunnen noemen. Mm -hmm. Als diegene dan zegt, ja, daar heb ik geen zin in, dat, dat begrijp ik nog. Maar dat het na zoveel jaar alsnog zich openbaart, die frustratie. Verbaast ja, moet je aan hem moeten vragen. Hij, hij zal er geen antwoord op geven. Maar ja, mij verbaast het ook. Maar het, het heeft natuurlijk ook te maken met... Ja, een vriendschap uh, heeft ook zijn hoogtepunten. Hè, net zoals een, een, een, een liefde zijn hoogtepunten kent. En daarna duurt hij wel voort. Maar uh, ja, ik ging al, natuurlijk al jaren niet meer met hem. Stapte ik in de auto uh, om met onbekende stem, bestemming te verdwijnen. Dus dat, dat, dat, uh, dat onbe Grenste daarvan was het toch al vanaf van onze beide levens ook. Dus, dus dat in die zin waren we al uh, sowieso aan het terugkijken op, uh, op onze wilde jaren. Maar dat deed ik altijd met veel plezier moet ik zeggen. En, uh, en we hadden altijd, uh, dacht ik genoeg, te bespreken over uh, de bekende onderwerpen. Hè, de countrymuziek, de voetbal, vrouwen, uh, werd wat, uh, wat minder. Wat, uh, werd wat eenzijdiger, wat ja. monogamer. Er ja, valt niet meer zoveel te bespreken dan op dat vlak. Misschien gaat het zo wel met mannenvriendschappen. Los van dat het uitmaken eigenlijk niet zo heel vaak gebeurt... maar dat het op een zeker ogenblik in een, in een soort loep terechtkomt. Dat het eigenlijk over een stuk bevroren tijd gaat. Nou ja, het mooie van een, van een jongensvriendschap is wel... Dat er, dat er eigenlijk geen progressie in zit. Hij is er meteen en hij heeft meteen een vast tramien. Ik, uh, wij deden toch altijd gewoon altijd hetzelfde. En... Uh, we hadden ook, voerden eigenlijk ook wel dezelfde gesprekken altijd... maar dat, dat, dat heeft wel een zekere prettigheid. Hè? Dat is het... Uh, ja, dus, uh, net zoals in een, in een bruin café staat de tijd ook stil. Hè? Je, buiten gaat de wereld door... maar in dat bruine café is het altijd uh, borreluur. En dat, uh, ja, dat gevoel had ik in die vriendschap ook... Dat, dat het, door die stilstand vond ik zeer uh, aangenaam. Dat je elkaar kent, weet wat er te doen staat... de rituelen staan vast... We doen het nog een keer. Ja, We schenken maar, een biertje in. Maar ondertussen verandert het leven natuurlijk. Verandert o, wel. Het leven trekt zich van jou niks aan. Dus het, Je krijgt kinderen, je weet ik wat, je wordt ouder. Je, je krijgt allerlei praktische zorgen. En dus het leven. en dat, dat gold voor hem ook en voor mij ook. Dus ja, je moet. Dus, dus dat, die vriendschap wordt steeds. ja. Fantastischer. Hè? En dus daarom ben ik ook die boeken gaan schrijven, omdat het eigenlijk totaal onge ongelooflijk is te, wat wij hebben meegemaakt samen. En ik, soms moet als ik, als ik het schrijf, moet ik me ook wel eh, realiseren: van, God, dat, het, eh, dat, dat ik het was in die situaties. Hè? Dus dat, eh... Wat misschien ook wel helemaal niet waar is. Misschien is het ook wel een verhaal geworden. En in, in die boeken is het zeker af en toe een verhaal geworden. Je maakt er ook wat van. Jawel, het is natuurlijk door de taal, wordt het, door de. Ja, de kunst, om te zeggen, wordt het, wordt het iets anders. Maar ja, ik moet tot mijn schade en schande wel bekennen dat het meeste wat erin voorkomt, dat dat wel uit eigen, eigen ondervinding is. Uh, is uh, op het papier is gekomen. Dat dit is niet aan mijn duim gezogen. Dus dat, uh, de avonturen, de reizen, de. Ja, het gedonderen. De gekke geit. Ja, het is Ja, als je het schrijft, wordt het sowieso iets anders. Dat ik ook bij, heb ik ook bij hele autobiografische dingen die ik schrijf. ik uh, zeg, die, die, dit is ook autobiografisch, maar dit is natuurlijk een roman. Maar hè, zoals Schaduwkind, wat dan over de dood van mijn, uh, mijn eerste kind uh, gaat. Ja, dat is natuurlijk toch anders. Het is toch een boek geworden. Daarom kan ik er ook uit voorlezen en weet ik wat. En, en, uh, en, uh, en, uh, en daarmee optreden. Als het. Als het uh, als het, ah, het, omdat het toch een boek is geworden, het is toch een verhaal geworden. En, en dat, dat schept die afstand. En dat, uh, dat maakt het mogelijk überhaupt om over dingen te praten voor mij. Dat, dat, Wat je zegt over een bruin café, dat zou dus ook over de literatuur kunnen gaan. Een plek waar je kunt vluchten en waar je de tijd kunt tegenhouden. Oh ja, zeker. Want het, het, het, het, het, ook letterlijk, je leest ook heel makkelijk een boek wat wat ouder is. Waar mensen nog met een rijtuig zich uh, verplaatsen. Daar heb je de, de minste... Ik heb er eigenlijk niet de minste of geringste moeite mee. En die mensen die nog bediendes hebben of bedienden zijn. Ja, daar, daar pas je toch moeiteloos aan aan. Dus dat, dat, dat vind ik juist een van de... Ver, we hebben, in een film is dat moeilijker. In een film wordt het al... Dan zit je naar die kostuums te kijken. Maar als ik een, ja, weet ik een roman lees van, van Dostoevsky... dan zit ik zo in Sint-Petersburg in de vuiligheid. En, uh, en die knechten die slapen dan op een kleedje voor de deur. En de paardenknecht slaapt uh, in het stro bij de paarden. Ja, dat, uh, de, en en iedereen, iedereen is dronken natuurlijk, of gek. Ja, daar ben je heel snel aan gewend. In die zin maakt het ook niet uit dat de vriendschap voorbij is. Je zou nog een heel leven over, over hem kunnen schrijven. Je zou ja, een hij heel leven die verhalen kunnen kunnen blijven opraken. Ja, hij, ja hij, hij, is, hij is beter dan ooit, vind ik. Hij, ja, hij, dat heb ik hem ook wel ge, uh, voor, voor de voeten geworven. Van ja, je, je komt er hartstikke goed vanaf in die boeken. Je bent, je bent veel beter dan in het echt. Kijk, ik, uh, ik ben de lul in die boeken. Maar jij, uh, je, jij bent schittert als, als een onveranderbare held. En uh, je wordt, uh, in, in het echt word je steeds uh, chagrijniger. Maar hier heb je er geen last van. Dus dat... Ja, dus... Ja je gelukkig, maar dat doet hij dus niet. Ik hoor dit zo vaak van schrijvers: over, over ouders die boos zijn over het verhaal dat is geschreven, of dat ze een personage zijn geworden. Er is geloof ik wel een rechtszaak. Nee, weet ik zeker, er is een rechtszaak over gevoerd. Een moeder die niet wilde dat, uh, dat Emma Curvers was, dat geloof ik, dat het boek verscheen. Ja, en Wellebeck, dat heeft geloof ik die moeder zelf een boek gaan schrijven. Tegen hem weer. De enige fout die ik in mijn leven heb gemaakt, is dat ik dit gedrocht heb gebaard of zoiets, zei ze toen. Oh ja, ja. Heel, heel aardig. Weet je wel van wie hij het heeft trouwens? Ja. Maar daarmee gaat dit boek ook over wat literatuur is. En ho hoe lang dat eigenlijk nog mag bestaan. Dat je zomaar de werkelijkheid beetpakt en er iets van maakt. En dat je zomaar verhalen vertelt. En, en dat jij als schrijver zomaar in mag grijpen in andermans leven. Al is het maar een fictief persoon zelfs. Mag jij je wel inleven in iemand anders? Ja, ja maar dat is, dat is precies... Kijk, uh, van... Uh... Ja, kijk, van iemand die betrokken is, snap ik het nog wel. Want je, je, je hebt toch de, altijd de illusie dat je zelf de regie over je leven voert. En dat er misschien uh, andere mensen zich ook met je leven bemoeien, je eigen vrouw of weet ik wat daarbij dan nog wel mee. Uh, ja, daar ga je nog wel mee akkoord. Maar dat er zomaar iemand in een andere stad achter een toetsenbord gaat zitten en, en, en jouw leven gaat uh, beschrijven. He, ik denk dat voor, voor iemand als Kessels dat het juist vervelend is dat het zo lijkt. Als het nou helemaal verzonnen was, als het een totale uh, van de pot gerukte uh, figuur was geworden die niks met hem te maken heeft, alleen een naam draagt die uh, verwantschap vertoont met de zijne, dan, dan had hij daar denk ik minder moeite mee gehad dan dat het lijkt. Want nu lijkt het heel erg en het lijkt toch niet helemaal. Hetzelfde als een, een foto van je in de krant, dan denk je, god, waarom heeft hij die nou afgedrukt? Ik, ik, ik kijk bijna nooit zo. Of, uh, hè? En, uh, dus dat... Uh, hij is natuurlijk toch ergens betrapt. Juist uh, omdat ik hem ge, ge, geraakt heb. En, uh, dus dat begrijp ik ook wel. En dat is, dat is ook heel vervelend. Ik denk dat voor mijn ouders... Hè, want die, die Emma Curves weet ik dan niet. Die ken ik niet. Dus misschien ook, uh, die verdient het misschien. Maar over het algemeen... Hef, uh, ik weet ook wel... Hef, bij Gerard Reven werd ook wel de anderen gezegd... He, die vader is toch helemaal niet zo erg. Hij was best wel een geestige, charmante man. En, en door Gerard is hij neergezet... als een... Uh, ja, als een, een zwakzinnige. He, dat, uh, en dan moet hij dan de rest van, zijn, uh, van de eeuwigheid... met doen. Dus dat, uh, ja, dat, is, dat is oneerlijk en onrechtvaardig. En dat, dat is een risico... Dat, dat je loopt door... in de buurt van de schrijver je op te houden... En de, maar dat andere wat je zegt, dat niet mogen de mensen die protesteren... Denk, dat het een algemeen probleem is van onze maatschappij. Dat mensen zich voortdurend over alles aangesproken voelen... Ook al heb je het helemaal niet, niet over zich Ik geloof dat ik juist vaak mensen beledig die ik echt nog nooit in mijn gedachten heb gehad. maar die zeker weten. Die, die zichzelf herkennen ja, en dan, dan zeker denken dat het door hun gaat. Wat, ja. wat flik je me nu? Ik had het met Vladivostok. Dat is een, een, een politieke roman. Een mediaroman is het eigenlijk meer, maar goed. Politieke media lijken ook wel heel erg op elkaar. En daar waren heel veel mensen heel kwaad over. Die, die, die dachten dat ik hun had geportretteerd. En. Uh, ja, maar dat is ook een compliment op een gekke manier. Een compliment aan de schrijver als iemand denkt dat het over hem gaat. Ja, maar dat is natuurlijk zo werkt literatuur natuurlijk. En zo werkt ook. Die, die, die, die identificatie dat is natuurlijk een heel belangrijk uh, proces in, in, uh, in het lezen. Als jij niet aan identificatie doet, kom je niet in een boek. Dus je, je, je, je, je, je wordt meteen verleid om partij te kiezen in een boek. Dat doe je ook in een film, dat doe je ook bij een voetbalwedstrijd. Je kiest altijd. Uh, ja, je moet voor iemand zijn, met iemand meeleven, je met iemand associëren. En daardoor gaan die mensen, die mensen, dat doe ik zelf ook, gaan mensen denken... dit boek gaat over mij. Ik weet ook nog wel, toen ik voor het eerst Gerard Reven werd in Nederland las... ik dacht, hoe weet die Reven dat? Dat heeft nog nooit iemand zo opgeschreven. Maar zo voel ik het helemaal. Zo, dit is mijn jeugd. Al die dingen waar ik me voor schaamde en waar ik dacht van, ik, ik ben gestoord die blijken hè, door een ander in kaart te zijn gebracht. Die, die hebben kennelijk iets normaals, want hij heeft het ook. En hij, uh, heeft, hij heeft in mij gekeken. Ja, ja. Hij, hij kent mijn gevoelens. Maar wat je zegt over vriendschap, hè, die vriendschap kan doorbestaan... want ik heb een plek gevonden waar, waar het als een soort bruin café... gewoon kan voortleven in mijn boeken. Dat, dat gold ook voor schaduwkindje. Je noemde dat boek al. Dat ging over, over je overleden dochter. Alweer een tijdje geleden is dat. Dat boek, dat, dat is, wel eens, het is wel eens een rauw roman genoemd... Maar, maar zo heb ik het niet gelezen. Ik heb het eigenlijk ge gelezen als een schaduw. Iemand die doorleeft ja. door er niet meer te zijn. Ja, dat is, dat, dat is het, uh, het, het, uh, het wonderbaarlijke van de, van de suggestie... die je met woorden kunt oproepen dat iets er nog, nog is. Religisch bedienen zich ook altijd van taal, hè, ook wel katholiek enzovoort, ook wel van beelden. Maar de taal is natuurlijk de, het instrument van het geloof. En, en het geloof gaat uiteindelijk, naast allerlei andere dingen... over gene zijde. Dat is waarom mensen geloven. Omdat ze denken dat er aan, voorbij de dood nog iets zou kunnen zijn. En dat wat dat er is. de liefde de dood zal overwinnen. Ja, en dat, en, dat, en dat hebben wij als schrijvers natuurlijk ook. We hebben toch, toch die, uh, dat magische gevoel... als je het maar goed genoeg beschrijft, dan is het er. Dan is je verleden nog mooier dan het ooit was. He, dus de, de, eh, ik zeg, bijna, bijna alle schrijvers zijn gebiologeerd door voortbestaan. Niet zozeer als standbeeld of als straatnaam, he, als tweede helmers... maar wel als uh, uh, he, dat je iets, die, die, die vluchtige, sterfelijke momenten kunt, uh, kunt vereeuwigen. He, dus dat, dat, dat gevoel dat, dat, dat, dat je dat vastigheid geeft, juist dat vluchtige... Ja, dat, uh, dat, dat is een soort magie. Ik denk, denk dat ik daarom schrijvers. Je bent ook altijd het meest gebiologeerd zodat je iets alledaags tegenkomt in de kunst. Hè? De, de, de Hollandse schilderkunst van de 17e eeuw is volgens mij daarom ook zo beroemd geworden. Omdat het over potten en pannen gaat en, en, en een gebakken ei. Hè? Dat, dat is het, wo het wonder. Als het over koningen en keizers en generaals gaat, dan geloven we het graag. Maar, maar uh, dat je eeuwigheid kan verlenen aan iets dat zo alledaags is? Ja. Dat is eigenlijk het bijzondere. Ervan. En dat is ook met het beschrijven. Dus het, de beschrijving van iets onbenulligs, om het zo maar te zeggen. Dat, dat is de magie. Dat wij, ik weet zelf dat ik ja, Ik zat op gymnasium. En dan kreeg je ook al die, die, ja, die, die, die rijtjes, moest je stampen en weet ik wat. En het was allemaal de ene, was nog belangrijker dan het andere. Maar wat, ja, waar je door getroffen werd, waren. Gedichten van Martiales of van Catullus. En die gingen dan over hele gewone dingen. Van scheldgedichten van iemand voor wie scheer je. Ik snap dat jij je oksel scheert, uh, uh, uh, Brutus. Maar voor wie scheer jij je reet? En, en, en, ja, dan zat je dat te vertalen. reet. Ja, dat, dat zei de leraar dan. Uh, iets ander woord daarvoor natuurlijk. Maar daar kwam het dan op neer. En, ja, ik vond dat fantastisch dat je, dat twintig eeuwen... Dat taal dat kan doen. Ja, dus dat, dat taal, iets dat normaal uh, nooit zou overleven, en ineens, ineens eeuwig kan maken. Ja, ineens heb je een echt mens. Ineens, het is al die, in die dode taal komt ineens een echt mens naar voren. Want een echt mens scheldt en een echt mens drukt zich niet diplomatiek uit... en, en, en, en niet in rhetorische hoogstandjes, maar die, die zegt dat soort dingen. En ja, ik vond dat een uh, wonderbaarlijke ervaring. En, en, dus dat heb ik ook wel bij... bij je Kessels heeft misschien ook wel de illusie... dat juist de vuilbekkerij over, uh, hè, over vele jaren... Dat het hoge en het lage elkaar kan ontmoeten. Dat, dat, dat, want, want mensen hebben zich wel eens verbaasd. Van, van Hoe kan die man nou aan de ene kant de, de onderwaterzwemmer maken... en aan de andere kant Je Kessels? Wat hebben die boeken met elkaar te maken? Maar eigenlijk alles, het hoge en het lage... dat, dat kan je verenigen met taal. Ja, ik vind zelfs... Uh, ja, ik... Ja, ik dat heeft het gemeen. Wat, wat, ik, ik zie onmiddellijk dat dat allemaal boeken van mij zijn... gewoon door de formuleringen. En, en het onderwerp. Ja, kijk, in de, in, de, in, de, in de literatuur is het kennelijk zo gesteld geworden... dat je, zou ik zeggen, literaire onderwerpen hebt... en minder literaire, dus dat een, zou ik zeggen... Een restaurant een literair, er is dan een snackbar, om zo maar te zeggen. Of dat een voetbaltribune minder literair is dan een, een loge in de opera. En dat is natuurlijk de totale waanzin als je daarover nadenkt. Het dat is, dat is uh, maakt toch helemaal niks uit wat, wat, uh, wat je, je beschrijft. Wat het gaat je beschrijft. om de taal en het speel, ja, wat, ik, wat ik net noemde, die Hollandse meester van de 17e eeuw. Ja, je had in de 17e eeuw ook wel een hiërarchie. dat dus het historisch stuk stond hoger dan het portret. En het portret stond weer hoger dan het uh, stilleven en dergelijke. Of het landschap. Maar uh, hè, dat waren vooral financiële categorieën. Je moest er meer voor betalen. Een schutterstuk was gewoon duurder dan een landschap. Maar het, het, zoals wij naar die kunst kijken... maakt het ons toch geen, geen moer uit of er een heilige op staat... of dat er een het een, een, een, een tak te zien is. Dus dat... Ja, de... Maar dit is met, met zoveel humor beschreven en dan gaat het over Duitse porno en, en de, de Bundesliga ja. en, en over de frikandelletjes en, en, en over, uh, nou ja, ga maar door, de, de country muziek en, uh, en, en al die dingen. Maar de thema's eronder zijn eigenlijk hetzelfde, namelijk het vechten tegen de tijd, het vasthouden dat voorbij is, het leven in de nostalgie. Ja, maar dat is het mooie. Kijk, die J. Kessels, die. die, die, die uh, dan heb ik het over de, de romanfiguur. Die is altijd hetzelfde. En ik vond dat zo'n. Uh, ik, ik kwam er echt toevallig op hem, omdat, ik, omdat het mijn vriend is. Uh, uh, was. Slash was. Maar. En wij reisden. En ik reisverhalen schreef. En ik hem nodig had in mijn reisverhaal. Zo, zo, zo ben ik over hem gaan schrijven. Maar toen kwam ik erachter wat voor fantastische. Uh, figuur het was, dat die uh, figuur die altijd hetzelfde is, eigenlijk is dat dat vond ik het wonderlijke dat je roman blijkt te kunnen schrijven over een figuur die totaal uh, geen ontwikkeling kent geen uitdaging, geen obstakel, geen, nee. uh, geen avontuur, geen catharsis noem maar op gewoon Voorkomen hetzelfde, een voorspelbare figuur en dat ja dat, dat, dat was eigenlijk mijn, mijn, mijn literaire ontdekking, en die country muziek en weet ik, wat, daar kijken dan mensen raar naar omdat ze er meestal niet naar luisteren, maar zouden ze vaker moeten doen. want Dat, dat, wel, dat hele... is ook hoge kunst Er zit natuurlijk. een hele mooie muziek tussen. Hoor. Dat uh, kan, ik, uh, kan ik wel verklaren. Maar, het, uh... maar, maar hoe gaat het na, na zoveel jaren? Want, want je zei uhm, iets dat er niet is en iets dat doorleeft. En dat kan je met taal doen. Als het dan gaat over een, een jeugdvriendschap. Hoe lang kan je dat vasthouden? Hoe lang kan je dat in je hoofd voort laten duren? Een, een overleden dochter, inmiddels ook al vijftien jaar geleden. Nog, nog wel iets meer, geloof ik zelfs. Ja, zestien ja, jaar. Maar de, blijft, dat, blijft dat lukken? Kun je dat laten doorleven? Dat, dat, want, want ik denk dat iedereen dat herkent. Iets is er niet, maar eigenlijk is er nog wel. Zoals je je overleden dierbare soms er even wel zijn. Al is het maar in gedachten. Nee, maar iets kan je, nooit voortleven dat... door de... de, de... In de herinnering kent geen duur. Hè? Daarom deugen standbeelden en straatnamen niet. Want daar ga je bij vervelen en die worden hol en leeg. Een herinnering. Ik, ik zeg het in ergens een schaduwkind, uh, geef ik de opdracht uh, aan mijn lezers. Altijd met lege handen staan. Want dan kun je beter vangen als het nodig is. Hè, dus een herinnering is iets wat je, waar je ontvankelijk voor moet zijn. Als je hem de hele tijd wil oproepen. Dus t, uh, He, de, de, de spreekwoordelijke portret op het dressoir. Ja, dat, dat, dat roept geen herinnering meer op. Maar de, de, de magie van, van taal is dat je, dat je het ja, steeds in andere woorden doet. Dus dat, dat die als het ware die herinnering zich, zich prijsgeeft, omdat je dacht: nu zie ik het, omdat hij die, die woorden gebruikt voel ik het. Hè? En, en, uh, dus dus het, het, je moet als schrijver dus bewegelijk blijven... en het steeds, steeds opnieuw formuleren. Wil, het, wil, het, wil dat kunstje gaan werken? Als jij uh, denkt, ik, hey, je, ik, toen het schadekind verscheen... Uh, uh, werd in die recensie vaak gewacht gemaakt... van een monument voor zijn dochter. Nou, ik werd er helemaal onpasselijk van. Dat was, iets dat was het niet niet moet, is een grafzerk. Dat is dat een monument, vind ik, uh, ja, vind ik het tegendeel van, van herinneren. Een monument is eigenlijk een, een, een, een plaat op die herinnering waar die herinnering nooit meer onderuit komt. Dus dat, dat, dat zoek ik ook helemaal niet als ik schrijf. Als, als ik schrijf zoek ik de, ja, de, de, ware de schetsmatige formulering, de tastende formulering die ineens... Het, het, het, het beeld oproept, of het gevoel oproept. En zo is het ook met herinnering, Of het nou gaat om een vriendschap of iemand die er niet meer is. Dat, dat is een moment dat het zich openbaart. Dat het er heel even is. Ja. Maar niet de hele dag. Of niet dat je ernaar op zoek kunt. Nee, maar daar, daar krijg je ook altijd de hypocrisie van mensen... die in de rouw zijn. Dat, dat, dat die dan ook de hele dag met zo'n... Uh... Met zo'n uitgestreken kop uh, rondlopen. Bedoel, dat is ook, ook, iedereen weet dat als je iemand uh, mist en, en verliest, ja, is die spanning zo groot. Dan moet af en toe wel gelachen worden, natuurlijk. Hè? Dus dat, dat, anders is dat uh, niet te dragen. En dan heb je wel van die mensen die dan beweren van dat uh, mag niet gelachen worden, want we gedenken een, een dode. Hè? Dus uh, nou, ik kan nu al verklappen dat ik hoop dat er op mijn begrafenis toch wel. Uh, Flink gelachen uh, ga, nee, ga, niet, zou gaan worden. Lijkt anders. Het, uh, lijkt anders het anders toch niet goed, wel. Ja, anders moeten we maar wat uit de Ik je Kessels gaan voorlezen. Je, je noemde de country muziek en dat mensen daar meer naar moet, moeten luisteren. Hank Williams. Dit, dit, dit is echt zo'n. Vind, vind ik hoor. Een heel mooi, heel mooi nummer. My son calls another man daddy. Tonight is bowed in sorrow I can't keep the tears from my eyes My son calls another man Daddy Right to his love I've been denied My son Calls another man Daddy He'll never Know my name Not my face God only Knows how it Hurts me For another To be In my place Each night A future so bright For he was the one ray of sunshine That showed through the darkest of night Today his mother shares a new love She just couldn't stand my disgrace My son calls another man daddy And longs for the love he can't replace My son calls another man daddy You'll never know my name, nor my face God only knows how it hurts me For another to be in my place Hank Williams, my son calls another man daddy. P.F. Tomees is de gast vanwege ik, J. Kessels. Het personage neemt wraak op de schrijver. Neemt het over en uh, levert bij de uitgeverij... geheel buiten het weten van de schrijver zelf een manuscript in. En zo ontstaat deze literaire strijd. Wie mag eigenlijk wel over wie schrijven? Wie bepaalt dat? En uh, de schrijver die in wanhoop uitroept, anders dan schrijft de lezer toch verdorie dat boek zelf. Maar als hij het allemaal zo goed weet en zo uh, lopen feit en fictie weer hopeloos uh, door elkaar in dit boek. Dat uiteindelijk gaat over een verbroken vriendschap. Een vriendschap die eeuwig zal doorleven. De twee jonge mannen met hun wilde avonturen. Maar de vriendschap is niet meer. Je haalt uh, aan het eind, dat, dat kan ik wel verklappen denk ik. On the Road aan van Jack Kerouac. Mm -hmm. Een boek dat je als jongeman las. Dat, dat enorme indruk maakte. Dat ook een rol speelde in die vriendschap. Ja. Met, met de mooiste slotscène Volgens jou uit de literatuurgeschiedenis. Over Cel en ja. Dean. Die heel Amerika zijn afgereisd. En die, uh, die dan geen vrienden meer zijn. Ja. En dan uh, vertelt de, de verteller. Dat hij er toch altijd zal zijn. Ook al is hij er niet meer. Dat hij ja. altijd aan hem zal denken. Ja. Prachtige jongensromantiek. Ja. Heb, je, heb je dat... Zelf ook nageleefd, on the road. Is, is het ook gelukt om, uh, om zelf een beetje zo te worden destijds? Toen je een jonge man was? Ja, ik, ik, de, de, onze, de kern van onze vriendschap heeft, had daarmee te maken. Dat we bleken allebei met, uh, met uh, on the road in onze rugzak uh, door Amerika te zijn uh, gereisd. Ik met de Greyhound en hij had uh, geloof ik een vliegtuig... Uh, Deal dat hij, weet ik wat, in vijf steden kon landen of zo. En ik ben met zo'n zo Greyhound door, door, dwars doorheen gegaan. En de, ja, dus dat wel met dat, met die, uh, met dat verlangen. Maar zo is Carrack zelf ook gegaan. Carrack ging ook met het verlangen naar Amerika. Trok die Amerika in, want hij woonde ergens in de, aan de oostkant. En uh, ik was natuurlijk een, best een verlegen aspirantschrijver. En die kwam. Uh, paruige paar ruige figuren tegen. Eerst Allen Ginsberg, hè, dus de, de dichter. En later uh, Neil Cassidy. Dat was een, uh, ja, een beatnik. Een, een, een rondreizende ja, vrijbuiter. Die uh, ook biseksueel was. Dus hij, uh, hij, hij, hij, hij, hij vrat alles, zal ik maar zeggen. En daar, daar, daar trokken ze mee naar Mexico. Gingen ze. En, en, en Carrick was eigenlijk zelf de wat dat was dezelfde type als ik ben. Eigenlijk een buitenstaande die erin gesleurd werd door, uh, door de omstandigheden. En daar eigenlijk altijd een verlangen naar hield. Een heimwee naar hield. Maar er eigenlijk niet aan, aan deel kon nemen. Dat, dat, dat dubbelzinnige kenmerkt wel on the road. En dat had ik toen nog niet door. Maar nu ik het voor mijn boek weer heel goed uh, gelezen heb. Uh, besef ik dat, dat het on the road zelf ook een verlangen is naar naar dat reizen wat hij weliswaar deed... maar wat hij pas kon beleven toen hij zat is te dat, schrijven. Ook dat andere verlangen, dat, dat, is, dat is juist de stilte van de studeerkamer. Niet gestoord worden, niet gezien worden... even niemand die over je schouder meekijkt... en, en alleen maar achter de, de tekstverwerker zitten en schrijven. Dat is totaal tegengesteld bestaan. Het personage dat erop losse reist en, en, en uh, van alles meemaakt een grote avonturen en de schrijver die natuurlijk in praktijk verlangt naar rust dan heb ik tijd om te schrijven. Ja, en het te ervaren. Kijk, je, je ervaart iets pas als je erop terugkijkt. Als je het aan het doen bent, dan ben je aan, uh, ja, aan het overleven. Dan ben je bezig een, uh, een onderdak voor de nacht te vinden... of uh, uit, je ja, uit een netelige situatie te bevrijden... met allerlei uh, engerts en gekken in een of andere uh, tent. Dan ben je daarmee bezig. En pas later kan tot je doordringen wat je eigenlijk hebt meegemaakt. En dat dat dubbele, dat kenmerkt denk ik iedere schrijver wel... dat hij en het verlangen heeft naar avontuur... en het verlangen heeft om dat rustig op zijn kamer... Te, eindelijk, eindelijk te gaan beleven. Je beleeft het pas in de, in de, in de rebound. Hè? Dus, uh, als het opgelost is, als het niet meer koud is... Ja, als, je, als je onderdak niet meer nodig hebt. Ja, het beroemde voorbeeld is ook Proust... Hè? Die, die een modern leven leiden of althans wilde leiden... En, dat ook deed en, en daar toen over ging schrijven. En toen dacht ik, ja, maar nu kan ik het niet meer beleven. Want ik moet erover schrijven. Moet ik me ook terugtrekken. En dat, dat, dat, uh, dat heb ik natuurlijk met die Kessels boeken ook. Als ik, als ik nu gewoon in die honky Tonks zou willen zitten... dan zou ik er niet over schrijven. Dan zou ik, da dan zou ik daar gaan zitten. Hè? Maar je moet er waarschijnlijk niet eens aan denken om het nog te doen. Nee, ik zou er nu niet meer dat, dat plezier aan beleven. of die, de, de, de Plezier is een verkeerd woord. Ik vond het een sensatie om de, te merken dat die wereld van die songs en zo... dat die echt bestond. Of tenminste, die wil je dan ook zien. En die wereld bestaat overigens ook niet meer. Die, die, die, die, die wereld die ik beschrijf, niet overigens in dit boek... maar in andere Kessels boeken en verhalen... Die echt die honky-tonks, die, die bestaan niet meer. Die hele live cultuur van al die... Tenten, die roadhouses en die honky-tonks, die allemaal op zaterdagavond een bandje hebben staan, dat, dat is niet meer. Ze hebben nu een DJ, zelfs ze daar. Een DJ, ja, ze hebben country DJs. Ja. En, en, en wat er nog is aan optredens en van die grote, succesvolle dingen in, in stadions en, en, en, en in Nashville enzovoort. En die, oh, en die grote zalen. Maar de, de, die romantiek van zo'n ja, zo zo tentje langs de, langs de highway. Waar dan uh, een paar van die kerels met van die opgedirkte meiden aan het line dansen zijn. Dat zie je niet meer. Dat is, dat is weg. Je hebt, je hebt toch een aantal jaar in je leven aangerommeld. Je ging geschiedenis studeren en, en, en op een gegeven moment werkte dat niet meer. Toen heb je wat baantjes gehad hier en daar. Ja. En toen, uh, toen op een zeker ogenblik kon je bij een, een krant aan de slag. Maar er, er was toch een soort periode ja een soort de wilde jaren, dat, dat er niet echt een lijn in je leven zat, of een bestemming, of dat het allemaal nergens toe leek te gaan leiden. Ja, dat kan ik iedereen aanraden, moet ik zeggen. Dat, dat is de meest vruchtbare tijd van je leven. Ja, dat is, dat is wel zo. Je denkt wel voortdurend uh, aan, de, aan de omineuze waarschuwingen van, de, van, van je, je, je ouders. ouders van dit. jij, ja. jij komt Nu verspil je je laatste kansen. Hè? En, uh, en dat, dat geeft ook wel een soort uh, duizeling. Hè? Dat weet je ook wel, dat je iets aan het verspelen bent, of aan het Vergooien en dat uh, zeker als je wat ouder wordt. En je ziet dat al die andere klasgenoten van je afstuderen en banen krijgen. En, en, en, en uh, met vrouwen in huizen gaan wonen en kinderen voortbrengen. En, en zelf sta je nog steeds in een in of andere uh, café met, uh, met zo'n meid waar je beter niet aan kon beginnen. Ja, dat vond ik wel, uh, ja, ja, het is achteraf wel goed geweest dat ik dat gedaan heb. Al had je waarschijnlijk ergens in je achterhoofd een idee... dit is niet voor altijd, er moet nog iets gaan gebeuren. Ik moet nog beginnen aan een carrière, aan een... misschien wel, dacht je al, aan een gezin of, of wat dan ook. Ja, ik dacht altijd aan een... Uh, aan, uh, ik ben, ben toch altijd van betoveringen geweest. Ik dacht altijd, er komt een moment... en dan, dan blijk ik een totaal ander leven te leiden. En een to, een totaal ander, dit blijkt dan een, een vergissing te zijn en dan... En dan en dan begint het. Ik heb altijd, altijd die verwachting gehad. En die is nooit ingevuld in, in de zin van... dan, dan uh, schrijf ik een boek of dan krijg ik daar een prijs voor. Of dan kom ik op een bestsellerlijst. Of dan mag ik bij uh, in een talkshow gaan zitten. Dan, dan zou ik er nooit aan begonnen zijn. Dat soort dingen. Dat was, was niet meer, de motivatie. Nee, het was meer iets, iets, iets on, on, ondefinieerbaars. En, de, en achteraf denk ik dat het, dat het was... dat ik verlangde naar mezelf... Uh, het is eigenlijk toch een vorm van zelfdestructie. En dat doe je dan eerst op een, op een, op een uh, ja, klassieke manier... met drank en, en te, la te laat in verkeerde cafés... en te weinig geld en te weinig uh, hè, dat soort dingen. En later neemt dat de vorm aan van de zelfdestructie op papier. Dat je als het ware je eigen bestaan uh, ondergeschikt maakt... aan je papieren bestaan en... Uh, Mensen vragen ze wel eens af, hoe komt die, die vent er toe om een schaduwkind te schrijven? Jij noemde het net ook, of onderwater zwemmen. Dat soort eh, boeken die dan serieus worden genomen. En dan daarnaast deze boeken. Maar ik vond het juist een enorme bevrijding dat ik allerlei boeken kon gaan schrijven. Eh, en daar echt onvindbaar in werd. Dus dat ik... Eh, dat de taal het werk deed. Jij maakte wel die taal, maar zelf verdween je daardoor. Nou ja, de, het, het, ik kwam er echt als ik het nu zeg zeggen, maar, dat deed ik niet bewust, het is geen strategie geweest, maar als ik er nu op terugkijk, denk ik, je hebt altijd de druk van iemand te moeten zijn, dat is dat verhaal van die ouders die zeggen, als je nou je studie eerst afmaakt, dan kun je altijd nog gaan reizen, of he, zoek nou eerst een baan en dan kun je altijd misschien nog een, een jaar vrij nemen, nee, maar ja, jij begint, ik begin liever met dat jaar vrij, he, die Lijkt me ook veel verstandiger. Ik, ik wou nooit iemand worden, en... en ik wou ook nooit schrijver worden. Ik wou, ik wou, ik wou, niemand, ik wou niks worden. En, maar dat, dat, dat hoort, uh, hoort niet tot de mogelijkheid. Je moet, je moet iets worden. Hè? En, dat is, en, en, en het mooie van de kunst of het schrijverschap... of, of het, ik denk dat het ook wel geldt voor acteurs of voor, voor schilders. Of weet, je, je kunt verdwijnen achter je werk. Je hebt nu laatst ook dat voorbeeld van Luut Bert. Iedereen denkt, wat gek, die vent. Dat was toch zo'n goede vent... Van na de oorlog en daar begon een, he, een nieuw geluid en een nieuw leven en een positief levensgevoel. En dan blijkt hij een natie te zijn Bleek geweest. hij een natie te geweest. Maar, maar het verklaart juist waarom hij zo goed was. Dat, dat werk was het enige wat hij had. Want anders had hij de hele tijd met dat uh, ziek heil. Uh, zou hij achtervolgd worden en dan zou hij zijn hele leven hebben moeten uitleggen. Wat, wat hij toch zag in de. Uh, in, in, in, in, in Nazi-Duitsland. Want hij heeft daar enorm door aangeraakt. Is, is dat bij jou ook zo? Want, want als, je, als je een enorm verdriet meemaakt... Waar, waar schaduwkind over gaat... een dochtertje heel jong verliest... Ja. door, door een, een, een hersenbloeding... ineens is dat kindje er niet meer. Is dan, is dan de werkelijkheid ook minder geworden... Dan, dan de wereld van de fictie? Werkt dat zo? Ja, je, je, ik, wij verloren allebei... moet ik zeggen, wel onze... Uh, even onze uh, appetit voor, voor allerlei dingen die mensen belangrijk vinden. van Overal bij te zijn, allerlei feestjes af te lopen en uh, alle laatste rollens uh, te horen enzovoort. Al die dingen hè, die vaak van het hoogste belang zijn in, in een mensenleven. Daar waren we dat waren we wel uh, kwijt. En dan denk je even ja, uh, waar, waar ging het eigenlijk over? En da dan zit je meer in een binnenwereld, blijk je te zitten, dan in een buitenwereld. En dat, dat, heeft mij, dat schrijven voor mij is toen wel veel belangrijker geworden. Niet zozeer het succes hebben, we het schrijven zijn, maar het schrijven zelf. Dus het, het, het, het, uh, inderdaad, het uh, oproepen van uh, virtuele realiteiten. En dat is. Uh, ja, Een wereld waar je wel de macht hebt. Misschien ook. Ja, en vooral waar de waar de. Uh, de mogelijkheden blijven bestaan. Een van mijn lievelingscitaten uh, uit de literatuur is van uh, Thomas Mann, uit uh, Tonio Kreugers. Dat is een uh, verhaal van hem. Waar hij zegt dat. Uh, hij beschrijft de jonge Tonio, die, wat een soort alter ego van hem is. En hij was nog naïef volgens te schrijven, want hij wist niet dat de duizend mogelijkheden van zijn leven louter onmogelijkheden zouden blijken te zijn. En dat dat. Besef van, hè, want als je ouder en wijzer wordt, dan weet je: nee, dat gaat zo niet. En zo werkt dat niet. En denk nou even na voor. Want hè, alles, alle, al die deuren worden dichtgeslagen als je ouder wordt. En als, als schrijver hou je al die deuren open. Je bent altijd bezig met een boek wat onmogelijk is. Je, je, je komt er niet uit. Je denkt: dit gaat me niet lukken. Toch gaat het weer gebeuren. En dat, dat, dat is toch het, het steeds weer. Uh, optreden, De wonder en de magic, zoals Nabokov dat noemt. van het schrijven. Dat er iets gebeurt. wat jij niet had kunnen voorzien. wat, wat, wat, wat weer ja, boven jouw macht blijkt te gebeuren. En, en, en dat, daar vertrouw ik liever op dan op de zekerheden. van, een, uh... van de werkelijkheid, van, ja. het, van het bestaan. Het is misschien ook wel, ook wel bevrijdend. Als dat, als dat bestaan een keer zich echt lelijk tegen je keert. Dat, dat, dat, dat er iets onbevattelijks, naars gebeurt. Wat ook alleen maar naar is. Dan, dan heb je een soort van de bodem geraakt. En vanaf dat moment ben je misschien ook, ook een beetje bevrijd. Ook dat. Hè, je kunt ook zeggen dat, dat hebben we dan weer uh, gehad of zoiets. De, de, nou ja, de, Erger wordt het niet of zo. De, ja, van de, de, die eigen dood zou bijna nog een verlossing zijn of zoiets. Hè. Dat soort pathetiek overvalt je dan wel in het begin. Maar. Uh, dat, dat gaat gelukkig ook alweer voorbij, moet ik zeggen. Maar dat, uh, dat zeker, ja. ja. Er is uh, afgelopen week einde iemand overleden. Michael de Jong was dat. Die, uh, die is hier te gast geweest. Een, een Nederlands-Amerikaanse blueszanger. Man met een uh, fantastisch levensverhaal. Was ook hier uh, te gast twee jaar geleden. Heeft toen een uur verteld over al zijn uh, avonturen. Hij heeft ook gezongen in... Uh, in deze studio of in de vorige studio, maar dat maakt niet uit. Een uh, dierbare herinnering. En uh, daarom wilde ik ook een nummer laten horen van hem. En dat heet uh, Primetime. But I feel like I got the world right down on my shoulder. I swore it was gonna get better when I got older. Prime time ain't no time to be all alone. You know I got a suitcase packed. And I keep it under the bed comes in handy on them days I'm trying to stay one step ahead All those emotional shootouts A man can get worn out Prime, prime time, ain't no time to be here All along <laughs> Now I could use a little T and A Or maybe that was T and C See the rules, the rules, they keep on changing about what love's supposed to be. So many surprises, and they're all wearing clever disguises. Prime time ain't no time to be here all alone. Well, I wonder, wonder what I'm gonna do wonder what am I gonna say when I'm standing there at those pearly gates and it's way too late to pray. All that stinking stinking thinking, uh -huh. look out cause it's gonna make me go back to drinking. Prime time ain't no time, I've been here all along. This world keep on turning on. And it is a natural fact. Something you're gonna lose in this life. And it never, never, never, never, never, never, never coming back. I ain't getting no younger. Oh, mercy, Lord, don't let it last much longer. Prompt, i'm ain't no time to be here all Michael de Jong, afgelopen zaterdag. Uh Overleden, 72-jarige leeftijd en het nummer heette uh, Primetime. Nooit meer slapen en hier tegenover mij zit uh, P.F. Tomezen vanwege het uh, boek Ik, J. Kessels. We hadden het over de literatuur, over wat je, wat je eigenlijk in verhalen kunt doen. Een plek waar uh, de tijd even stilstaat. Dat fascineerde je ook in je vriend J. Kessels. Dat de tijd bij hem stil stond, mm -hmm. dat hij zich niet ontwikkelde. Bleek helemaal geen vriend meer te zijn, maar in de boeken leeft hij voort. Ja. En uh, eigenlijk kun je, kun je met verhalen, met taal kun je de wereld naar je hand zetten... kun je dingen laten voortleven die er niet meer zijn... kun je ook het banale vereeuwigen... van een snackbar of een frikandel... dat kun je tot hoge kunst maken als je wil. Het is, het is een wereld van vrijheid, van mogelijkheden. Jouw vader werkte bij een, bij een drukkerij. Je, we hadden het over je ouders dat ze, dat ze toch zeiden... van nou ga nou eens iets nuttigs doen... dan kan je later altijd uh, alsnog gaan reizen... en uh, alsnog gaan feesten. Is, is dat eigenlijk via hem ook gekomen dat je bent gaan lezen... Ja, het was bij ons wel een... Ja, dat is altijd moeilijk, want niet iedereen bij ons is, is, is een groot lezer geworden. Van alle kinderen. Ik, maar bij jou heeft het misschien zo gewerkt? Ja, en mijn, de, wij, wij hadden natuurlijk veel boeken. En, en wij, wij speelden als kind al op die, op die drukkerij. Dat was nog in de tijd van het lood. En het, het, de, de romantiek van die zware drukpersen. En dat, ja, dat was bijna helse... Helse Kabaal, wat die, uh, wat die machines maakten. Wat een soort, soort monsterlijke dieren waren dat beide voor ons. En, uh, maar tegelijkertijd, ja, die boeken die, die, die, die slingen natuurlijk overal rond. En, uh, en, dus, uh, maar het, ik denk dat het, de literatuur niet tot, tot, via het gedrukte woord tot je komt... maar het, het voorgelezen woord. Ik denk de magie van het verhaal dat het daar begint. Hè? Dus, het, uh, dus als, ik, als ik denk aan mijn vader, denk niet, niet aan de directeur van de van die drukkerij van de garde in Zalbommel... maar aan, uh, aan de man die op de rand van mijn bed uh, verhalen vertelde. En dat waren soms waren dat voor, verhaal die ik me verder voorgelezen. Hè. Dus dan uh, Winnie de Poe tot aan uh, uh, Pieter... Uh, wat heet het, Erik van uh, Godfried Bomans. Maar hij vertelde ook wel verhalen over de oorlog en, en over zijn, zijn leven. En dat vermengde zich bij mij allemaal tot iets... Wat mij altijd wel enorm uh, uh, heeft aangetrokken. En, uh, ik heb wel uh, altijd, en ik ben al snel veel gelezen. Het is voor mij wel een, uh, ja, een tweede natuur altijd geweest. Het, uh, een wereld die je erbij had. Ja. Die, die je er ook maar bij hebt gekregen. Heeft je vader eigenlijk ooit nog gezien dat het goed kwam met, met zijn zoon? Want hij, hij is jong gestorven. Nee, helaas niet. Maar aan de andere kant kun je zeggen... als hij niet was zo jong, of voor hem dus jong... en ik was ook jong trouwens, gestorven. Maar als dat niet was gebeurd, had ik misschien anders geschreven. Want het heeft wel mijn hele kijk op het leven wel bepaald... dat, uh, dat je zo plotseling zomaar ineens uh, helemaal dood uh, blijkt te kunnen zijn. Dat, dat, dat vluchtige daarvan en dat, uh, dat radicale... dat heeft wel mijn, mijn, mijn, mijn, mijn toekomstbeeld... Bepaald. En ik dacht, nou ja, als, dan toch, als het dan toch zo gaat... waarom zou ik dan eh, hè, voor mijn pensioen gaan leven... of voor mijn, eh, mijn loopbaan of dat soort vreselijke dingen. Dus dat, dat heeft het wel versneld. En, eh, dus dat in die zin heeft, is dat een paradox. Maar ik, tuurlijk heb ik, heb ik het wel eens jammer gevonden. Ik, eh, ik herinner me wel nog toen ik als jonge verslaggever... dan eh, bij die Brabantse krant eh, werkte dat ik... Eh, dat ik toen uh, mijn eerste recensie had, dat was na twee maanden. Want ja, de, Daar was het zo, als uh, ik vrij ongeschikt was voor de journalistiek... dan werd je op de kunstredactie geplaatst. Dus ik kwam met mijn neus in de boot. Eigenlijk vond ik zelf, maar iedereen vond het heel sneu voor me... dat ik alleen maar naar balletvoorstellingen ging en, uh, en toneel. Maar dan mocht ik ook wel eens een boek doen, want er deed toch niemand. Die lagen daar maar. En toen weet ik nog dat ik uh, toen Harry Moelis uh, besprak... Ook gek eigenlijk hè mee. een snotnus die de Moelis mag. Bespreken. Maar het was een van de tussendoorboek. Maar niemand interesseerde zich ook trouwens voor Moe's. Dus de dus, uh, Moelies was overal groot, behalve in Tilburg. Maar uh, daar hadden ze andere <laughs> dingen andere aan. Andere hoofd. helden en dingen. Andere ja. andere verhoudingen. En, uh, dus, maar, uh, dus dat besprak ik en ik uh, vond dat kennelijk leuk om dat af te kraken. Dus ik had een heel hooghartig, uh, uh, ja, eigenlijk een onuitstaanbaar stukje geschreven. Wat echt ja, nergens op sloeg. Dat die eigenlijk, eigenlijk, wat erop neerkwam dat hij toch nog wel best wel veel te leren had. Wat mij betreft. dit <laughs> He, was in de tijd dat hij Peugeot hoofdprijs kreeg. Met dat, dat, ik, dat is jeugdige overmoed. Dan doe je ja. dat. En mijn vader kwam dat toen, weet ik nog wel. Die kwam toen een nou, keer met mij langs. En ik woonde op kamers toen. In, uh, in uh, Eindhoven. En hij kwam toen bij mij uh, op bezoek. En... Uh, en had dat ding uitgeknipt. En hij uh, was heel uh, trots, want daar stond mijn naam natuurlijk boven. En ik had het natuurlijk al lang zelf ook uh, gezien, dat ding. Maar dat vond ik heel ontroerend. Dat uh, was eigenlijk de, uh, een van de weinige keren, of misschien wel de enige keer, dat, mij, dat ik besef dat mijn vader trots uh, op me was. En uh, dat ik hem niet uh, teleurstelde. want dat was natuurlijk mijn algemene gevoel bij hem. Maar dat, uh, dat die trots, uh, dat, die had toch ook met dat schrijven te maken. Ik denk dat het toch was dat ik iets deed. Wat hij nooit had gedaan of niet had gekund. Of... En stiekem misschien had gewild. Misschien dus had dus goed, eigenlijk ja. had hij ook helemaal niet alle bestsellers hoeven meemaken om, om trots te zijn. Want hij was al trots op dat van, ene, Vanwege één klote recensie over en, uh, rotstuk, ja, ja. ja, ja. ja. Maar als je nu over hem vertelt, is, is dat ook weer dat je hem. bedoel, hij is er niet meer al heel lang niet meer, maar toch ook weer wel. Hij reist met je mee of hij is nog in gedachten of hij komt soms even tevoorschijn. Ja. Dat is ook weer die, die schaduwwereld. Ja, maar waar dat, we het dat, over komt, dat is natuurlijk de paradox van van Als je ouders met mijn moeders ook overleden dit jaar... dus als je ouders er niet meer zijn, uh, <coughs> ben je vrij. Hè? Dus het heeft, het heeft iets heel droevigs dat die levens geweest zijn... en, en, en, en, en uh, tot niks meer zullen leiden enzovoort. Maar aan de andere kant, uh, je kunt ze ineens je uh, toe-eigenen. Je bent ineens uh, de... De, de, de meerdere van je ouders. Hè? Die ouders zijn afhankelijk van mij geworden... wat ik over ze denk. En, en dat heeft ook wel een, uh, iets, iets, uh, iets heel moois. Dus uh, de, ook alle boze gevoelens die je ook altijd... Trots van je ouders hebt, denk ik... die, die, die, die, die verdwijnen dan ook. Omdat het, je denkt, ach, die arme, die, die arme zielen... Hè? ze liggen ergens uh, onder, onder de zoden. En uh, ja, als ik niet meer aan ze denk... dan. Uh, of mijn andere familieleden, maar dan, dan, ze dan zijn ze er niet meer. Dus ik, je hebt ook wel iets: het heeft ook wel iets, uh, iets, uh, iets religieus bijna, iets, iets verheven taak. Je, je draagt ze voort. En uh, dat heb ik, zeker omdat mijn vader zo snel ertussen piepte... heb ik ja, altijd wel het gevoel gehad dat ik hem uh, mee moest nemen in mijn, uh, in mijn leven. En ik heb het ook altijd prettig gevonden. Ik, ik kon er altijd beter. Met mijn overleden vader overweg dan met mijn levende moeder. En nu is mijn moeder dan ook overleden. En uh, ja, dat, dat, dat is in die is er wel weer op vooruit gegaan. Maar het is ook een. een je zei, je hebt altijd de mogelijkheden. De mogelijkheden horen eigenlijk bij jeugd. Want in het leven worden de mogelijkheden steeds minder. Ja. Ik bedoel, je, op een gegeven moment. Het begint met dat je geen profvoetballer meer zult worden. En zo, zo gaan allerlei andere mogelijkheden ook richting het, uh, het uh, irreële. Ja. naarmate je ouder wordt. Je bent 60, althans dat is dit jaar ja, dat je 60 ja. wordt... en, en uh, dan, dan word je op een zeker ogenblik wel een oude man met een schrijftafel... Die, die vooral terugkijkt en dingen in leven houdt en in het verleden leeft. Ja, maar het verleden... Ja, de, de, de, het, het verleden heeft natuurlijk als voordeel op de toekomst... dat je er veel meer van, van af weet. Zo'n toekomst die, die vul je eigenlijk in met een heleboel clichés... omdat je er weinig van, uh, van weet... He, met het weinige wat je weet, moet maak je het je dan iets maak dan... je doen. En, en in, je, in je verleden ben je helemaal thuis. Dus daar kun je naar, naar harte lust wat verzetten en verschuiven en samenvoegen. En ik vind dat een hele aangename bezigheid. En ik ontdek. En dat, ik, zit, ik zit ook in ikje Kessels. Dan, dan ligt uh, Pftoumezen, die, die ik dan ben, even. In bed met twee vrouwen, he, zegt hij dan, klaagt hij twintig jaar te laat. En, Net nu het niet meer hoeft, willen jullie wel. En, en het is wel heel veel mosterd na de maaltijd op deze manier. En dan, dan zit ik daar onderuit te lullen. Van, dan kan ik en hoeft het niet meer. En dan droom ik eigenlijk van een meisje wat ik ooit met die Kessels heb ontmoet. En waar ik, waar ik toen niet achteraan ben gegaan. En, dat, en dan alsnog in mijn gedachten ga, ga ik er dan achteraan... En, ja, dan, dan gaat het toch gebeuren. En dan komen helaas die, die oude snollen binnen. En die, die nemen het dan maar, maar, van maar zo, over. Maar zo savoureer je eigenlijk alle, alle dingen die je hebt meegemaakt. Zoals je ook zei over een reis. Het is leuk om de reis te maken. Maar veel leuker om, om een thuisher te beleven. Door ja. erover te schrijven. Zo ja, kan je dat om, met een heel leven doen. Ja, maar elk moment biedt zoveel aanknopingspunten. Daar, daar word je helemaal gek van. Dat gaat je duizelen als je erover nadenkt. Dus dat... Het, het, je, je mist door te leven, mis je zoveel, dat je af en toe daarnaast moet gaan staan en je moet concentreren op iets, eh, op, op iets kleins. Dat is wat er in de kunst gebeurt. Er zijn kunstenaars die zich op iets heel. Eh, altijd, altijd hetzelfde schilderen. Of altijd. Eh, weer een appel of weer een sinaasappel. Dus nu gaat het wel lukken. Hè. En dus dat. Eh, dat. dat, dat dat, heeft, dat kun je koket vinden, maar dat heeft ermee te maken. Zo'n appel, die lichtval verandert natuurlijk steeds. Hoe beter je ernaar kijkt, hoe meer je denkt van: ja, maar dat, dat is die appel helemaal niet. Ik heb hem helemaal niet uh, goed getroffen. En dat, en dat heb je als schrijver ook. Je, je beschrijft iets. Je kunt wel zeggen: ja, toen gingen ze, stapten ze in de trein en ze gingen, weet ik wel, ergens heen. Maar dat is het niet. Het is iets heel anders. Hè? Het is het gevoel van in die trein stappen. En, en, dat, en dat moet je zien te te raken. En dat, daar kun je eindeloos... Hè, wat, wat bepaalde die sfeer? Wat, die, dat woord trein zegt niks. Het, dus misschien moet je die geur wel raken. Of het, de bekleding van die, van die rijtuigen moet je zien terug te vinden. En daar kun je eindeloos over doorgaan. Terwijl je destijds gewoon neerplofte in zo'n stoel en een sigaret opstak... want toen mocht je nog roken. En dat was het dan. Hè? Dat... En dan keek of hij of overtrok. Aan die discussie tussen J. Kessels en de schrijver... het personage dat het overneemt... en de andere personages die meemuiten... En, <laughs> en de lezer die, die, die natuurlijk ook nog iets in te brengen heeft... ik zat het te lezen met, met heel veel genoegen en toen was er een ingezonden brief... Vorige week van Janna Lontjes. Die, die uh, vertelde dat ze bij lezingen op de kop kreeg. Omdat ze een boek had geschreven over een asielzoeker. En toen vroegen allerlei studenten literatuurwetenschappen en andere studies. Wie ben jij om zijn lot te beschrijven? Mag je dat als schrijver wel doen? Mag je wel je inleven in iemand die je niet zelf bent? Die behoort tot een, uh, tot een minder geprivilegeerde groep. En dan kom jij en dan pak je dat verhaal op. En ik vond het wel mooi die, die, die verwevenheid van moraal. En literatuur. Ja. Want, want literatuur moet eigenlijk volgens mij immoreel zijn om te kunnen slagen. Nou ja, het zijn aparte categorieën. Als als je de, de, de, de literaire personages aan dezelfde wetten onderwerpt als, als rechtspersonen, dan zouden weinig van hun overblijven, want uh, dan zouden ze binnen alle, alle perken moeten opereren. Want buiten de perken opereren betekent strafbaar zijn of weet ik wat. Hè? En uh, ja, alles wat ons fascineert natuurlijk, aan romanpersonages is buiten de lijntjes. Dat fascineert ons wat ze binnen die lijntjes doen. Dat, uh, dat geloven we graag. Daar ga je echt een boek voor lezen. He, dus, dus het begint buiten de lijntjes. Dus het in, het, in de wereld waarin. He, in onze wereld is, dat, is er een moraal, maar in die boekenwereld niet. Dus laat ik zeggen, in die boekenwereld. Uh, kan, kan iemand zich uh, te buiten gaan aan allerlei uh, schandalige gedragingen? Die kan racistisch zijn of ja, vrouwonvriendelijk ja. of die kan, kan gemeen zijn. Of, ja. uh, en, tuurlijk, en, en, en als je het hebt over dat, he, die, die, die, die culturele toe-eigening heet het dan, he, cultural appropriation, want het is allemaal uh, modus gejat uit Amerika en daar ook al uh, totale onzin. Maar. Goed, je moet er altijd mee oppassen. Want dan uh, ben je bent voor je het weet zit je in een van de hokje... en dan ben je een geslagen hond. Maar het is natuurlijk alle gekheid op een stokje... dat ik niet een zwart iemand zou mogen beschrijven omdat ik wit ben... of dat ik geen vrouw zou mogen beschrijven omdat ik een man ben. Dan dat is het toch een totale... De enige, de enige vraag die eigenlijk is dat. telt is of het goed is. Of je het goed doet. Ja, maar wat het, dat ook zijn mogen. Ja, maar de, het verplaatsen in een mogelijkheid... Dus, uh, dat is toch het wezen van van wat er gebeurt in een roman. Dus, het, het, dus ja, wat, wat je mag beoordelen is het geloofwaardig. Je kunt zeggen, ja, die, die vent die beschrijft geen uh, zwarte... maar die beschrijft een zwarte Piet. He, die, die weet er niks van. He, zo zo, zo de, zou ik door de mand kunnen vallen als schrijver... Dat, ja, hij weet niks van country music, hij doet net alsof. Maar hij weet nog ineens dat die gitarist... helemaal nooit met die of die heeft gespeeld. En He, dan maar Dat heeft met geloofwaardigheid te maken. Een romanschrijver heeft alleen met... En, en, en als je geloofwaardigheid alleen zou berusten op je eigen biografie... dat ze zeggen, ik geloof hem, want hij is een man... of ik geloof hem omdat hij in Tilburg heeft gewoond... ja, dat is een, dat is een de versimpeling van de... Van, van, de, van de literatuur. Die, ja, van het einde van de literatuur. Dat is het, dat, dan, dan moet je het gewoon ook ermee ophouden. Maar goed, dan heb je ook het personage die de telefoon erop klettert. of, uh, of zelf een manuscript instuurt. En uh, dan beginnen de avonturen. Ik, J. Kessels, heet het, uh, het nieuwe boek. PF Thomas, dankjewel. Ik ja. vond het een leuk gesprek. Dankjewel. Leuk om je te spreken. En uh, tot de volgende keer. En zometeen gaan we verder met Nooit meer Slapen. Twitter: VPRONMS.